Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 62, opgenomen op 3 december 2012. Hey. Hey, goedemorgen. Jij denkt dat als je een week lang feest viert, dat je dan niet ziek bent na een paar dagen? <laughs> feest? Feest begint vandaag pas. Ah, nee, hey, nee, het is toch de hele week feest omdat het je Ja, het is een hele week feest. Maar vandaag is het. Feest. Vandaag staan we, bestaan we echt twee jaar. Oh, is het echt zo? Ja. Ik wist helemaal niet dat je iets met twee jaar te maken had, joh. <laughs> nee, uh, gefeliciteerd. Jammer dat je ziek bent. Ziekjus uh, bent. Ach, ja. Jammer ja, dat je een aansteller ben, ja. bent. Ja, nou, dat sowieso. <laughs> ik ben ook altijd heel erg sneu, hoor, als ik ziek ben. Ah, oh, oh, ik heb zo pijn. Oh. Ik heb dan oh. een lieve vriendin Dan uh, mag ik een beetje soep en ja, een honing. Ja, <laughs> Nee, nee, ik kan de hond niet uitlaten. Oh. Ja, precies. Maar uh, nee, leuk man, uh, gefeliciteerd en uh, leuke actie uh, hier natuurlijk. Uh, ja, en, en, uh, sinds vrijdag begonnen en uh, het eerste product is zojuist weggegeven. Hè? Mooie tablet, point of view, protab 3. En door Jellybean, en die is gewonnen door uh, Bea Babijn. Een alliteratie. Een alliteratie? Zo heet het toch? Als uh, een. Uh, twee woorden na elkaar beginnen met hetzelfde voorletter? Uh, uh, ik, ik was nooit zo goed in het Nederlands. Ik, het enige wat ik onthouden heb is pleonasme, Dat heb ik van de week al gebruikt volgens mij. <laughs> Whatever. Oké. Okay. Oh ja, Dat was inderdaad nog wel een fail, inderdaad. Toen blufte jij dat het een pleonasme was. Maar dat ja, was geen pleonasme. <laughs> right, maar, uh, nou ja, maar hartstikke leuk natuurlijk. En uh, Ook al de nieuwe prijs voor vandaag is aangekondigd. Ja. Uh, dat zijn drie uh, Pilvrama cases voor of een iPad 1, 2, 3, 4 of een Galaxy Tab. Of volgens mij ook nog een iPad mini. Coolie, dus voor de meeste mensen is dat, uh, aangezien het grootste deel van Nederlanders nog steeds een iPad heeft. Ja. Lijkt me dat... Uh... En anders is het toch altijd een leuke cadeau, Want ik neem toch aan dat iedereen wel iemand kent met een ding. Ondertussen. Oh, absoluut, absoluut. Ik ga wel komende week Marktplaats. of in ieder geval volgende week Marktplaats in de gaten houden. Kijken hoeveel van de dingen die we hebben weggegeven weer op, uh, op Marktplaats verschijnen. Dat, dat hebben we wel eens eerder met een weggeefactie actie gedaan. En dat is wel. Het is, aan de ene kant is het wel grappig. Aan de andere kant denk je ook van, maar, nou. Weet je, ik bedoel, gelukkig is leuker als je het met een ander kan delen. Uh, en daarom doen wij dat ook. We hebben bijvoorbeeld ook vorige week nog zo'n iPad mini hoesje weggegeven. Ja. Uh, dus uh, daar hebben we een reactie op gehad, toch? Dat die ja, die, dat is, die is leuk, binnen, uh... binnengekomen bij uh, de winnares. Het winnaar, ja, liefst. volgens mij is het een uh, Sinterklaas Dus ik ben benieuwd of we <coughs> daar nog een update van krijgen. Ja, nou ja, leuk. Uh, dus dus uh, de komende dagen blijft dat nog, uh, nog doorlopen. Heel wat leuke producten. En uh, het eindigt komende zondag met uh, maar liefst drie Samsung Galaxy Tab 2. 10.1 3G plus wifi-modellen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dit keer sur ik gewoon niet over de naam, oké? Okay? Precies. Dus, uh, en dan gaan we een mooie cover uh, bij weggeven van... Tapcovers. Tapcovers.nl. Die gaat ons uh, voorzien van drie vrije uh, covers voor de Galaxy Tap 10.1. Dus dat zijn wel mooie hoofdprijzen. en uh, nou, doe, mee, doe mee, zou ik zeggen. Gezellig, leuk. Ja, precies. Dat lijkt me ook... Ja. So, maar dat betekent dus al de hele week alleen maar posten, uh, lekker ons te makkelijk van afmaken. Want je kunt gewoon twee keer posten over de giveaway per dag. Dus ja. de rest hebben we vakantie? Of, uh, betekent ja, die staan we... allemaal al in concept, dus uh, die oh. moet ik alleen aanpassen. Dus de rest uh, hang ik achterover. Pak mijn strandstoel erbij. Hier sneeuwt het man. <laughs> Mooi bruggetje. Nee, uh, hier niet. Fucking niet normaal. <laughs> Nee, ja, ja. nee ja, weet je wat het is? Dan sneeuwt het en dan denk je, oh, dan sneeuwt het nu al. En dan is het gewoon uh, 2 december, dus het 3 december. Uh, superdom beetje. Oh. Eigenlijk kan normaal toch, ja. ja. Ja, precies. Maar ik was helemaal van, oh, het sneeuwt en het blijft al liggen. Een beetje, zeg maar, op de dagen. Mm. Laten oh, we hopen dat de witte kerst eens een keer. Mm. Ik vind dat mooi. Ja, hier, hier uh, waar ik zit, is het bijna nooit, uh, ligt er bijna nooit sneeuw. Dat ligt te dicht bij zee. Maar uh, als we hier naar de familie gaan, de bergen in, zit je zo al 500 meter hoger en daar sneeuwt het al wel. Ja. Nu ook al? Ja, sinds gisteren, gisteravond. Oké, okay, nice. Want een paar weken geleden was het verschil tussen onze temperaturen nog wel vrij groot. In de zomer is het uh, verschil groter, maar in de winter uh, ligt het uh, dicht bij elkaar. Ja, alright. Ah, hey, um, genoeg over het weer. Um, <laughs> Eens even kijken, wat is er deze week allemaal gebeurd op Tablets Magazine, anders dan Polonaises en uh, weggeefacties? Vrij weinig heel bijzonder nieuws, maar we zitten natuurlijk een beetje weer in de kom -kom tijd van, van de decembermaand. Ja, je zegt nu weer hè, maar ik bedoel dat we dachten een paar keer dat het zou komen, alleen tot nu toe bleek het elke keer toch nog wel heel erg druk met nieuws te zijn. Maar nu, ja. eindelijk is het een keertje rustig, een tijdje. Precies, precies, en uh... Ja, nou zie je natuurlijk, uh, daar hebben we het vorige keer over gehad, de lijstjes zie je voorbij komen, de, de, de geruchten krijgen de overhand weer. En dan zie je natuurlijk ook dat de geruchten die normaal gesproken niet geplaatst zouden worden, nou wel geplaatst worden, want we hebben zo weinig. En uh, dan heb ik het niet alleen over mezelf. Geen goede reden, hè? Nee, dat, nee uh, maar dat gebeurt heel veel. Ja. Yeah. Uh, maar we hebben ook een uh, review gemaakt en uh, dat vind ik een beetje jammer, hè, want we hadden natuurlijk novembermaand, maand hebben we hem ongedoopt. Mm -hmm. En die is voorbij. Ja. De, de, de, jou, jouw bureau is leeg. Ja ja, ik had op een gegeven moment tien tablets liggen, joh. Ja. Maar nu niet meer. <laughs> ik moet alleen nog de Huawei, de Huawei moet ik uh, terugsturen. En dat is het. ik. kan niet snel genoeg terug, volgens mij. Nee, inderdaad. Oh, heb ik nog wel wat iPad Mini hoesjes en nog andere benden dat er een keer gedaan moet worden. Maar of, ah benden, dat zeg ik dan eventjes uh, als samenvattingen. Mm -hmm. Maar. Uh, uh, bende kan je ook wel de, de Huawei samenvatten, inderdaad. Holy crap, ik zou daar niet geld aan uitgeven. En uh, dan natuurlijk ben ik sowieso wat kritischer, maar uh, belangrijker is dat ik ook niemand aan zou raden er geld aan uit te geven. Want even kort gezegd, uh, Huawei MediaPad uh, 7 Lite, de Lite, dat zegt eigenlijk alweer. Het is net een nexus van luxere materialen en stevige gebouwkwaliteit met veel mindere binnenkant. Ja. En die mindere binnenkant is zoveel minder dat ik het in heel veel gevallen gewoon te frustrerend vond om te gebruiken. Heel erg langzaam. En misschien is dat ook wel... Uh, ja, en de batterij duurt vier uur is echt te weinig. Maar misschien is dat ook wel echt het enige grote probleem met dat ding. Maar... Kijk, uh, er is een verschil tussen een tablet die gewoon niet supersnel is en een snelle tablet. Maar er is ook een verschil tussen een tablet die niet supersnel is en een tablet die zo langzaam is dat je eigenlijk hem niet fatsoenlijk kan gebruiken. En helaas voor Huawei of Witty uh, valt die onder de laatste categorie. Um, op het moment dat je aan het browsen bent en je wil bijvoorbeeld een, een artikel volgen. Hè, je komt op Tablets Magazine voorpagina en je drukt erop en dat soort dingen. Daar is, het is allemaal zo langzaam en er is geen... Uh, dat kennen we natuurlijk nog uit Ice Cream Sandwich. Daar is Jellybean beter in geworden. Maar er is geen directe feedback, hè. Dat je ziet: ik heb iets aangetapt, zeg maar, of aangetikt. Zeg maar. Ja, precies. Daardoor je tik je, je nog ticken. een keer. En dan bam dan zit je opeens uh, uh, op een of andere reclamepagina of uh, weet ik veel. Ja, ja. Uh, random Google. Uh, Tsjechië, of zo weet ik voor waar je terecht komt allemaal. En het is gewoon ja, niet zo goed ja. te doen. En uh, ja, dat betekent uh, dat ik er niet zo'n uh, fan van ben. En dan gecombineerd dan met vier uur batterijleven en een batterij die ook redelijk slurpt op het moment dat die zeg maar uitstaat, in sleep mm -hmm. staat. Dat kennen we eigenlijk van geen een andere tablet dat dat echt een probleem is. Dat is hier wel een probleem. Ja, en dan zit er niet het beste scherm op en dat soort dingen. Maar daar is nog mee te leven als de rest beter zou zijn. Dus uh, heel mooi in elkaar gezet, mooi stevig ding. Dus je zou eigenlijk zeggen van. Uh... Als de processor nou uh, een goede variant was... even ervan uitgaan dat het allemaal aan de processor ligt en het is... Yeah. dan zou het voor 150 euro met cashback... of 190 euro zonder cashback uh, best een aardig ding zijn. Ja, alleen dan blijf je wel nog met het probleem van de batterijduur ja, zitten. Klopt, en weet je wat het is? Uh, het verschil tussen 200 dan en 250 euro... is, uh, is ik bedoel, 50 euro is veel geld. Maar een, een tablet is niet iets wat je koopt... Uh, of in ieder geval niet... ...in 99% van de gevallen in Nederland... ...in ieder geval niet iets wat je koopt... ...omdat het je enige computer wordt. Het is een extraatje. En dan zou ik dan nog alsnog zeggen van... ...goh, uh, voor 50 euro meer... ...krijg je met de Nexus 7... ...veel meer value voor je, voor je geld, weet je wel. Dus dan zou het zou misschien wel vo vo voldoende zijn... ...maar dan krijg je gewoon meer waar voor je geld. Ja, oké, okay, jammer. Ja, en er zat natuurlijk uh, 3G-modules erin, hè? Ja, dat is wel pretty cool. Alleen, uh, browser over wifi ging al horrible... Dus browser over 3G, ja, dat is dan helemaal niet echt een aanrader. Uh, en je kan ermee bellen. Alleen, je kan er niet mee bellen met het ding aan je oor. Niet alleen omdat je dan verlul staat, net alsof je een Galaxy Note hebt. Maar het is meer uh, omdat er geen oordopje aan de bovenkant zit. Of hoe noem je dat? Een speakertje. Dus je zult het met een headset moeten doen of op speakerphone. En gelukkig ken ik weinig mensen die zo asociaal zijn... dat ze in de bus willen bellen met speakerphone. Ach ja, nou goed. Het is het dus niet, helaas. Uh, het is niet helaas. Het is. Uh, het, het, het, is het, het is het niet, komma helaas. Het het. Ja, nee, helaas. Uh, maar mag elke tablet perfect zijn, maar helaas. Nee, ja, kijk, uh, weet je het is? Zo, uh, so, so be biedt. Uh, en sommige ja. dingen zijn goed en sommige dingen wat minder. Dus uh, jammer. Okay. Maar goed, het is niet het enige wat uh, Huawei uh, in Nederland lanceert. Ze hebben nog een, een wat high-end gevalletje met de uh, Medepad 10 FHD met full HD display en quad-core processor. Oh, kijk dat klinkt beter. Dus, uh, ja. En ze hebben een hele goede op... mobile hotspot waar een vriendje van mij heel erg uh, ja. tevreden over is. Daar betaal je wel drie doble voor, voor de tablet, hè? niet de hotspot. Maar. Oh. Dus, uh, maar goed, die gaan we hopelijk binnenkort nog krijgen. En uh, ik blijf, we blijven het elke week zeggen. Laten we hopen dat we een keer een Windows 8 tablet krijgen. Eh... Uh, dat, uh... Ja, of het is gewoon zonde van onze tijd. Want we kunnen ook gewoon wachten tot Windows Blue uit is. En dan, dan kunnen we gewoon eentje overslaan. <laughs> ja, maar volgens mij moet je wel uh, Windows 8 hebben om Windows Blue te kunnen krijgen. Oh. <laughs> ja, Windows Blue is, is, uh, is zeg maar een update. Een gratis update. Of in ieder geval een update die heel weinig gaat kosten. Uh, ja, ik had gehoord dat het zo'n soort Apple-achtige 20-euro-update gaat worden. Ja, ze gaan een beetje inderdaad richting de Apple- en Android-updates. In de zin van jaarlijks, of zelfs nog sneller, jaarlijkse updates. Ja. Uh, en uh, richting Apple van het uh, desktop-systeem in de zin van een goedkope update, of zelfs gratis. En Microsoft zou, volgens de bronnen van The Verge, en NZD net was het volgens mij, um, zou Windows 8 uh, al gaan aanpassen... Uh, qua, qua uiterlijk en qua functionaliteit. Uh, er, zouden, er zouden al veranderingen uh, inzichtbaar moeten zijn waar men nu niet tevreden over is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de startknop, waar veel mensen toch liever die startknop terugzien, waar Microsoft die verwijderd heeft. Dus ze gaan eerst een jaar een OS verkopen zonder startknop en dan brengen ze de startknop weer terug? Ik denk, ja, dat als we de bronnen van de first mogen geloven, uh, ze, ze spreken over belangrijke wijzigingen in de user interface en dan lijkt me dat toch wel... En natuurlijk het onderscheid tussen desktop en metro interface. Of de Windows Touch interface. Ja, gaan ze dat behouden? Ze kunnen het nou niet maken, denk ik. Om ze weer samen te pakken of een van de twee te verwijderen. Maar... Ik, ik, ik weet niet of ze het kunnen maken. Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Weet je wat het is? Um, kijk, het is natuurlijk mooi om te zeggen van... goh, Ze willen meer naar, zoals Apple doet met de, uh, Mountain Lion en Snow Leopard. En weet ik veel die bende. Eens per jaar gewoon een nieuwe versie van het OS. Alleen... Um, Apple die, die heeft redelijk duidelijk, lijkt het in ieder geval voor zichzelf... waar ze naartoe willen met het OS. Mm. Dus dan zijn het updates die... oh goh, Ze brengen eens een keer een sidebalk erbij of weet je oh, iCloud-integratie... maar het is niet zo dat je een heel andere interface krijgt. Nee. Uh, en dat kunnen ze daardoor dus denk ik ook jaarlijks dan doen. Alleen Microsoft moet het natuurlijk vooral hebben... van uh, een combinatie tussen een enorme berg zakelijke gebruikers... Een enorme berg casual gebruikers die er helemaal niet op zitten wachten dat er iets verandert. Zeg maar, de moeders noemen we ze altijd maar, weet je wel. Die willen gewoon weten waar die browserknop zit. En dat zit zo'n beetje, e-mail. Mm -hmm. En dat zijn denk ik twee groepen mensen die klanten, zeg maar, hè? enterprise en, en serieus basisgebruikers thuisgebruik, zeg maar... Mm -hmm die misschien niet zo heel veel geduld hebben om als guinea pig gebruikt te worden. Snap je wat ik bedoel? Dus dit jaar updaten naar Windows 8 Metro zonder startknop... en dan weer updaten met een Windows 8 Metro of formerly known as Metro met start. Snap je wat ik bedoel? Ik weet ja. niet of dat echt um, bij de markt past wat voor hun belangrijk is. Dus ik ben erg benieuwd daarna. Ja, ja, goed, het blijft geruchten, maar, maar ik, ik, ik kan niet... Uh... Of ik, ik, zou het, ik zou het wel begrijpen als, het, als Microsoft uh, dingen terug gaat nemen... in de zin van, oké, okay, we zijn hierin doorgeschoten. Want sure, sure. Ja, ik, krijg, uh, ik zie ook reacties voorbij komen... en dan misschien alleen over de, de tablets en, en dingen die daarmee te maken hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen on ontevreden over... Uh, nog steeds het verschil tussen uh, Metro Interface en Desktop... de beperkte mogelijkheden mm -hmm. binnen de desktop... het verschil tussen RT en Windows 8... Um, het is, het is allemaal gewoon, dat hebben we al vaker gezegd, een beetje een zooitje. En Microsoft moet daar even een duidelijkheid in scheppen. En ja, dat zie ik wel gebeuren door, door, door wat dingen samen te gaan voegen. Ja, nee, ik, ik, dat, is ook wel, dat, dat, is, dat is ook wel terecht, zeg maar. Ik snap ook wel een beetje wat je daar zegt. Uh, en misschien... Er uh, zijn, zijn natuurlijk ook een hoop, uh, dat, dat zegt wat er altijd over, over Windows: uh, één goed OS, één slechte OS, één goed OS, één slechte OS, om en om. Ja. En een heleboel mensen slaan dus een, een versie over. Dus wie weet is het Windows Blue dan degene waar de meeste mensen de overstap gaan maken. Ja. Maar ja, we, we zijn erg benieuwd hoe dat, wat dat gaat betekenen voor fragmentatie bijvoorbeeld. Hè? Want heeft Windows Blue bijvoorbeeld ook betere API's of andere dingen, zodat de ...blue-apps niet meer op Windows 8 werken? En hoe zit het dan met de mensen die net zo'n ding hebben gekocht, zeg maar? Nou ja, uit dat bericht van The Verge bleek wel dat Microsoft inderdaad een andere SDK gaat opzetten uh, voor blue. Um, maar dat zou niet inhouden dat je geen blue-apps op Windows 8 en andersom kunt draaien. Maar ik denk wel dat dat gaat inhouden dat je functionaliteit gaat inleveren op een bepaalde manier. Dat kan bijna niet anders. Ja, alles is Microsoft uh, redelijk doorgeschoten in hun wil om altijd maar backwards compatible te zijn. Dus we, we zullen zien. Ja. Oké. Okay. Uh, eigenlijk uh, kan je dat Osborne noemen. Weet je wat dat betekent? Osborne? Nee, dat is een term die ik niet, uh, nog niet hoorde. Uh, er was een, een PC-fabrikant, uh, Osborne, en die had een uh, dure computer ontworpen. En die computer werd eigenlijk net zoals Windows 8 niet zo heel goed ontvangen. En dus zei die directeur, Osborne, zei van... Hé, hey, ja, maar we hebben ook al de volgende in... Uh, in, uh, ...in ontwikkeling en die komt volgend jaar uit... ...en die heeft uh, dubbel dit en zoveel beter... ...en dat is echt, uh, echt heel veel beter dan deze. Mm -hmm. <laughs> Wat gebeurde er toen? Niemand kocht meer uh, de Osborne 2, zeg maar... Yeah. Uh, ...omdat ze allemaal op de Osborn 3 zaten te wachten... ...en ze verkochten er zo weinig... ...dat ze niet meer uh, in business waren... ...op het moment dat ze de Osborn 3 konden aankondigen. Yeah. Dus ze hebben hun eigen... ...een markt opgevroten door een aankondiging te doen. Dus nu gebruik je de term Osborne... ...als er iets gebeurt van... Hey, ...je lanceert iets en je vertelt dan over het volgende nieuwe... ...waardoor mensen gaan wachten uh, op je product. En dat is met Windows 8 niet zo heel belangrijk... ...maar we zien het ook nu gebeuren bij de Padfone en Padfone 3. Padfoon 2 en 3. Ja. Um, wel, inderdaad, van, vanuit Aces zelf, en dat vind ik ook uh, het, is, het is tegen DigiTimes niet de meest betrouwbare website, maar goed, als Asus ja, quoten... en zo zijn ze wel goed in, hè? Ja, oké, okay, maar uh, als ze iemand quoten, dan wil ik het ook nog wel gewoon gelo geloven, want ze, ze quoten inderdaad een, uh, volgens mij de CFO van Aces. Uh, ik ken zijn naam niet meer, het zal als Lynn zijn geweest, of zo. <laughs> That's racist! <laughs> nee, maar dat was het wel zo ongeveer, dat bedoel ik. Heel <laughs> slecht. Maar uh, die heeft inderdaad gezegd, uh, ja, het derde kwartaal van 2013 uh, krijgen we een uh, Petphone 3, de derde generatie. En de Petphone 2 is, is volgens mij alleen in Taiwan nog te kopen. In Nederland moet die ergens in december verschijnen. Dus uh, de ding is nog niet of nauwelijks beschikbaar. En er wordt over de Petphone 3 gesproken, nog niks over specificaties of wat dan ook. Maar, maar, maar inderdaad gewoon vreemd dat je. Uh, dat je de, de, in een in interview de nadruk durft te leggen op een product wat er nog niet is. En wat de opvolger is van het product dat het nog moet maken. Hé, hey. ja. Osborne. Ja, <laughs> ja neem me serieus. Nee, maar Kijk, dat maar... doe je dan toch als, als, als wat, wat ik het jouw verhaal begrijp. Uh, zou je dat doen omdat je huidige product niet aan de verwachtingen voldoet? Of nee, je zou je het dus... nooit doen, want het is een slecht idee. Dat is dus de. Ja, oké, okay, maar de, de reden kan ik nog begrijpen van die Osborne uh, bedrijf. Kan ik nog enigszins begrijpen. Maar de bedfoon is gewoon een product wat door niemand getest heeft en er niemand iets van af weet. Of het redelijk best wel een succes kan worden. Dus, uh, maar goed. Uh, ja, maar we zien ook op de waken. website. We zien heel erg veel op de website van. Goh, uh, ik uh, heb interesse in. Uh, X-tablet. Uh, Denken jullie dat die over een paar maanden goedkoper wordt? Ik heb interesse in. Uh, ja, uh, X-smartphone. Wanneer komt die naar Nederland? En kijk, wij hebben alle twee. Uh, ...kennelijk niet het geduld meegekregen. Uh, we zijn nu al super gereinigd dat we nog steeds geen Windows 8 dingen hebben. Mm. Uh, maar heel veel mensen kennelijk wel. <laughs> ik kan er niet bij voorstellen, maar al wel. Uh, mensen hebben geduld ervoor. Dus uh, ik denk dat het dat ook de types zijn die nu zien... ...hé, hey, de platform komt in kerst uh, richting Nederland. En in het tweede kwartaal van 2013... Uh, ...mensen lezen dat dus gewoon... <laughs> Als het de eerste dag van het tweede kwartaal al, betekent dat het waarschijnlijk dat het nog twee kwartalen duurt voordat hij naar Nederland komt. Maar hè, zo, zo, zo beleven mensen dat, zeg maar. Ja. Komt er alweer de nieuwere en de betere, want nieuwer is beter. En dat is een probleem. Ja, de, agree. Ik, uh, ik begrijp het ook niet helemaal. Maar, uh, maar goed, uh, wat doe je eraan? Hij zal wel op zijn mondering raad, neem ik aan. Ja, al, al is het ook uh, door Nederland-Azis uh, bevestigd, volgens mij. Nee, dat, was de, dat ging over de platform 2. Dat bevestigt dat die uh, rond de kerst naar Nederland zou komen. Ik mag voor Asus hopen dat het voor de kerst is. Anders uh, schiet uh, het blank <lacht> echt mis. <kliek> maar goed, uh, de, de, leuk ding. Uh, de specificaties zijn we al uh, tegen keer besproken. Maar je uh, smartphone die je in een tablet kunt schuiven. Ik vind het idee nog steeds leuk. Of ik het echt zou gebruiken, ja. Misschien wel. <lacht> Ik, ik, ik zou hem echt moeten, moeten testen en daar ben ik benieuwd naar. Want hij komt voor het eerst naar Nederland. De eerste generatie, het is niet naar Nederland gekomen. Uh, de tweede generatie komt nu voor het eerst naar Nederland. De prijs ligt op 799 euro voor de 32 gigabyte variant, wel met tablet. Dus uh, ik ben benieuwd. Hmm. Ja, ik ook. Nee, niet. Uh, je bent niet zo <laughs> enthousiast. Ja. Ik zie, kijk, weet je, het is een is leuk concept, zeg maar. Maar ik kan me niet echt voorstellen dat het echt uit kan groeien. Of zeker voor dat soort prijzen naar een echt succes ook. Mm -hmm. En kijk, uiteindelijk is dat vinden wij alle tablets leuk om te reviewen hoor. Van goedkoop tot duur, van populair tot minder populair. Dat is voor ons leuk om over te, te schrijven. Leuk om uh, mee te maken. Uiteindelijk merk je wel dat het voor ons het leukste is. Om dingen over iPad of over Nexus 7 of over Samsung Galaxy Tab. Want daar hebben mensen wat aan. Want dat zijn nou uiteindelijk de dingen waar mensen hun geld aan uitgeven. Ja. En snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dat is uh, wel echt een verschil, zeg maar. Ja. Uh, maar nu geven mensen hun geld uit aan de Nexus 7. Wat we tot nu toe echt als goedkope tablet uh, bestempelen... Uh, maar ik hoor uh, via een trouwbare bron, tabletmedicine.nl dat uh, Asus met een goedkopere Android, uh, hoe noem je dat, met een goedkopere Nexus 7 komt ofzo? Hoe ja, of het een Nexus 7 is, is nog maar de vraag. Um, het zou ook goed kunnen zijn dat, uh, dat het een tablet van Asus zelf is. Maar in ieder geval in Zuid-Afrika, waar de Nexus 7 overigens niet te koop is, nou, wat ik weet, um, komt deze begin volgend jaar met een... Uh, ja, de naam is ME752 of zo, weet ik veel wat. Het zal weer een iPad-memo worden of zo, of een Transformer-Pad-memo. En dat is een uh, ja, goedkope 7-1-tablet in de zin van... Uh, goedkoop display, 24, 600 pixels. De, de, all, was een, een, een wat was het? Een winter-winner-processor? Wat was het nou? Media winter. In ieder geval een processor waar ik nog nooit van gehoord had, dual core. Uh, geen uitbreidingsmogelijkheden, uh, geen uh, premium bouwkwaliteit, dat soort dingen. Maar goed, in Zuid-Afrika moet dat dingen voor jaar op de markt komen voor omgerekend 200 euro. En dat klinkt als duur. Maar aangezien er in Zuid-Afrika dus geen Next 7 op de markt is valt dat nog enigszins mee, omdat ze daar dus niet de, die trend hebben van... oké, okay, we gaan een goedkope 7-inch Android-tablets. Um, en het gerucht gaat dat het ding ook naar Europa komt, in, uh, naar Nederland. Um, maar dan uh, zou 200 euro niet laag genoeg zijn, uh, naar mijn idee. Nee, dat is net zo duur als de Next 7. Ja. Dat is 50 euro goedkoper dan de Next 7. Jij ja. hebt er nog steeds dat 16 gigabyte de 199 euro is. Ja, dat... Dat is, in theorie dat is theoretisch, gezien. of zo. Ik kan hem niet kopen. Ik kan hem niet kopen, nee. Maar, nee, maar ja, sowieso, hè. He, uh, hoezo doet ASUS dit is, jongen? Ik snap het niet, want... Uh, uh, laten ze eerst eens gewoon genoeg van die Nexus 7 maken... Zodat iedereen er eentje kan kopen die er eentje wil. Want het enige wat ik zie is... Hé, hey, uh, er staat op tabletsmagazine.nl dat uh, de BCC uh, Nexus 7 op voorraad hebt. Die moeten later ja. hebben huilende mensen op de website... God, voor de maar <laughs> Nexus 7 weer uitgekocht. Ja, ja. Ja, uh, dat gaat echt... Uh, Asus is echt... Ik sta elke week weer te kijken van hoe Aces dingen regelt. En dan niet alleen qua voorraad en tablets, maar ook uh, qua communicatie Andere met dingen, pers. Ja. Ik, uh, ik word er heel moe van. Maar nee, het is gewoon slecht geregeld, Asus. Kom op, uh, die, uh, die gaven drie weken terug aan of zo tegenover Android World. Uh, ja, vanaf volgende week echt uh, voldoende voorraad in Nederland. 32 gigabyte overal. De ding echt, zoals jij zegt, 10 minuten op voorraad geweest bij één winkel. Uh, na en daarna nergens met te verkrijgen. En twee dagen later weer tien minuten ergens bij een winkel. This ja, sterker nog, van. het is ook een probleem voor de winkels. Want die zijn er natuurlijk ook niet blij mee. Hè? Want laat wel wezen, iedere... Uh... Ik weet niet hoe ze het precies allemaal heet hoor. Maar al die winkels zoals BCC, Dixon, Central Point. En, die willen niks liever dan jou een tablet verkopen. Of in ieder geval een product verkopen. Dus precies. het is niet zo dat het hun schuld is. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat zij nu een beetje moe worden. Van dingen die gepreorderd zijn en nog steeds niet uitgeleverd kunnen worden. Want ik zie ook steeds meer kritiek op het internet voorbij komen. Op Tablets Magazine onder andere. Bij de reacties dat je ziet van goh ik heb hem gekocht hier en hier. En hij is niet geleverd. En hij is van hun website afgehaald. En ze reageer ook niet meer op mijn mailtje, want... Uh, na 32 mailtjes zijn ze me ook een beetje zat aan het worden. Ja. En dat is echt... Uh, een heel groot probleem, want... hoe groot blijft die wil om... een volgende uh, tablet nog te voeren? En Google... Uh, heeft nou eenmaal zijn naam eraan verbonden. Dus die zouden wat mij betreft wat beter aan moeten trekken... om te zorgen dat... Uh, uh, niet alleen een positief product terechtkomt bij, bij de klanten, hè, bij de consumenten... maar dat er ook een positief product ligt uh, om verkocht te worden door de verkooppunten. Want dat is erg belangrijk natuurlijk, dat je dat ding in een winkel of uh, weet je wel, in de stad kan zien... op het moment dat je hem kan kopen. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, um als we dan even hoger op Aces gaan kijken en, en wat, wat die mensen daar denken. Ik denk dat er zo weinig marge op zit voor Aces zelf. Want Aces doet de distributie, marketing, al die onzin. Ja, ja, ja. Dat, dat In Nederland, inderdaad. Dat ze zoiets hebben van. Ja, inderdaad. Want het gaat niet via de Google Play Store. Dus het is niet onder de verantwoordelijkheid van Google. Uh, ik denk dat ze zoiets hebben van. Uh, we zien wel wat er komt. En uh, we gaan niet. Uh, uh, zo, uh, te veel moeite doen om dat ding in Nederland... Uh, om de honderdduizend op voorraad te krijgen. Want we maken er toch ja. geen winst op... en misschien zelfs wel verlies op, ik weet het niet. Maar, dat weet ik niet, maar... Weet, wat je zegt, te weinig, weinig, weinig... er uh, echt van te profiteren, zeg maar. Dat is ongetwijfeld waar, maar dat is niet jouw probleem... is niet mijn probleem, dat nee, is niet nee. de consumenten het probleem. Dat is in principe Asus en Googles probleem, want... het zal wel niet onder de verantwoordelijkheid van Google zijn... Uh, het is wel Googles naam wat daaraan verbonden is, doordat het een Next 7-temperatuur is. En uh, ik meen het serieus hoor. Dat ik denk dat het belangrijk <tus> is om daar goed in te doen. Want nogmaals, een iPad, die kan je. Om de drie winkels in Nederland kan je die zo'n beetje zien. Hij ligt bij iedere, iedere elektronica boer. Er zijn overal premium resellers. Er is in Amsterdam zelfs een echte Apple Store. Dat is gewoon een product wat je eventjes mee kan spelen. Onder de indruk van kan raken. En dan zie je, hey, uh, kost x bedrag. Vind je het of te duur of je koopt hem gewoon, zeg maar. En met de Nexus 7, die, heb, die heeft... In principe, in eerste instantie, denk ik wel net zo'n indrukwekkend device... als je hem oppakt en gewoon gebruikt als eerste keer tablet ervaring. En die heeft een veel lagere prijs. Dus de stap hè, de, om hem echt te kopen is ook veel lager. Maar als ze er niet zijn, dan, dan kan dat niet. Ja, ja, het is, uh, ja goed. Uh, ik vind het uh, uh, slecht geregeld. Want uh, ja, het, is, het is gewoon duidelijk dat heel veel mensen op die tablet wachten. Uh, of er ja. interesse in hebben. En dat is het hele punt. Kijk, als het nou een... Uh, ...niks tegen deze, de ECB KoningTab A510, hoor. maar als het nou die was, uh, dan is het probleem een stuk minder groot. Want kijk, er zijn mensen in geïnteresseerd, maar die komen er toch wel op de een of andere manier aan... ...en die hebben ook wel geduld voor een week, om week of twee om erop te wachten. Die Nexus 7, dat is een hebben-ding, echt. Die wil je gewoon hebben, omdat iedereen erover praat. Omdat dat ding overal zeer positief gereviewd wordt. Omdat het een lage prijs heeft. Uh, ja, jammer. Kortom, ja. conclusie, jammer. Hey, in onze Osborne special van vandaag, hè? <laughs> ja. dan moeten we eigenlijk... ik ben ik net gewoon vergeten, want ik zie dat hij nog op de lijst staat. Maar er is ook nog een tweede service aangekondigd. <laughs> Niet op Microsoft zelf, maar uh, iemand die vaker het nieuws verspreidt over Microsoft... en het ook vaak wel bij het juiste end blijkt te hebben. Wie? Uh, Paul Trott? Nee. Uh, Mary Jo Foley? Ik zal hem even terug moeten zoeken, maar of ik zeg het fout... Het uh, Bot. Uh, uh, nee, MS Nerd ofzo. Nee, die ken ik dan weer niet. Nee, nou goed. Iemand op Twitter die, uh, die vaker nieuws spreidt, uh, die kwam met... Uh, ja, ik heb een tip, uh, want uh, er komt uh, een uh, nieuwe Surface en een nieuwe Surface Pro. Met Windows Blue. Uh, dit zegt hij precies. Uh, questionable timing voor deze tip, want het was op dezelfde dag als Microsoft de prijs voor de Surface Pro bekend maakte. Microsoft Switch to Snapdragon Processor voor uh, 8,6 inch Surface ft 2. Hoe kleiner? Ja. En een Intel... Uh, nee, dat is een uh, AMD T-Mesh. Processor voor oh, de 11,6 inch Pro 2. het is wel opvallend AMD. Ja. En een nieuwe apparaat... Een 14,6 inch Surface Book. Die gebruik maken van Intel Haswell processor. Mm -hmm. Dus uh, de drie nieuwe apparaten volgens uh, DMS Nerd heet die gast. Uh, okay. een, een kleinere Surface RT. 8,6 inch met een uh, Snapdragon processor. De huidige RT maakt gebruik van een Nvidia Tegra 3 processor. Een uh, 11,6 inch hetzelfde formaat als de huidige uh, Surface Pro 2. Maar dan met een AMD-processor in plaats van een Intel-processor. En een Haswell book, maar dat lijkt dan meer een laptop te zijn. Dat moet ook haast wel, want 14,6 inch is best groot. Oh, jammer, jammer, jammer. Ik zie nu alweer zoveel drivers geschreven moeten worden. <laughs> hey, um, Oké, okay, maar gerucht, uh, laten we daar niet te veel over hebben. Ik heb ook gehoord dat de prijzen voor de Surface Pro bekend zijn. Ja. En... Uh, ja. Dat, dat Microsoft zelf zegt: van, uh, Die heeft uh, iets mindere batterijduur dan de RT. Ja. 899 dollar om daar even mee te beginnen, inderdaad. Uh, voor het 100, nee, voor het, nou, ik begin te Volgens mij voor het 64 gigabyte model en 999 dollar voor het hard, voor het 128 gigabyte model. Ja, voor specificaties, bekijk maar even de website. Maar inderdaad. Uh, Volgens Microsoft, uh, naar aanleiding van de vragen op Twitter... of diverse vragen op Twitter van... hoe oh, is dit dan met de batterijduur van het ding? Gaf Microsoft het antwoord dat uh, de batterijduur... de helft is van de batterijduur van de Surface RT. En die Surface RT had, kijkend naar de eerste uur, reviews... Ja. een batterijduur van gemiddeld 8, 9 uur. Zou neerkomen op 4, 4,5 uur batterijduur voor de Surface Pro. Ja, wat op zich voor een laptop niet superberoerd is... ook niet echt goed is, maar... Het maakt het nog minder een tablet, wat mij betreft. Ja, precies. Maar dat is het hele probleem. Het, het is geen tablet meer. Nee, precies. Het is alleen een tablet met een heel beroerd toetsenbord. Ja. Die je niet echt op schoot kan gebruiken. Want, Hoe dan echt? Want volgens mij betekent dat ook gewoon, als dat ding zo slurpt. Uh, we weten dat de Intels uh, in, in, in standby-modus of in sleep-modus... Uh, dat dat een beetje half-fake is, zeg maar, dat ze daar ook nog best veel slurpen. Uh, de, als je dat ding gewoon een dag niet gebruikt en dan gewoon op zijn stem laat staan, moet je hem alsnog opladen aan het einde van de dag volgens mij. Dat lijkt me best irritant. Ja, uh, dat is op zich niet eens het probleem. Hè? Als je hem aan het eind van de dag op moet laden... maar als je hem tussendoor op moet laten, laden, dat is lastig. Ja, maar als je hem niet eens gebruikt. <lacht> ja, ja pretty, pretty horrible. Als ik mijn, mijn MacBook Pro toch gewoon een dag niet gebruik... dan, dan is 1-2% af hoor. Ja, sterker nog. Hè? Inderdaad, sinds ik die iPad Mini heb... dan. Pak ik mijn iPad 3 echt super zelden ondertussen. Alleen eigenlijk om stukjes stukje te schrijven voor Tablets Magazine. En dat ding is al niet één keer opgeladen sinds ik uh, iPad heb. Uh, of misschien één keertje. Mm. Daar gaat echt uh, 2% per dag of zo vanaf. zoiets, weet ik veel. Ik hou het niet echt bij hoor. Nou goed, het maar goed, het, het zal best een krachtpatser zijn. Hè? Het heeft een full HD display, uh, krachtige processor, 4 gigabyte werkgeheugen volgens mij. Uh, daar zitten we mm. alles op en aan. Maar ja. Je wilt, als je, kracht, je wilt die kracht onderweg gebruiken, want dat is, daar is het juist voor. Ja, pretty, pretty, pretty. Strange. Jammer, jammer. Maar goed, ook weer niet bekend of de uh, service Pro naar Nederland komt. Waarschijnlijk hetzelfde principe als de service RT. Dat we daar niet op moet, moeten wachten <laughs> als die überhaupt is gaat komen. Ja, ik. Uh, het, het was. Want uh, vorige heeft misschien ook het gerucht van. Uh, Microsoft zou de, de RT-versie, die zou ook zien dat de RT-versie niet, niet goed genoeg verkoopt. Uh, en die zou zo snel mogelijk willen komen met de pro-versie, uh, die ook voor een lagere prijs in de markt willen zetten, om zo die service tablets toch nog wat uh, te stimuleren en verkopen. Ja, ik heb gehoord dat uh, zelfs dat ze de verwachtingen met de helft hebben bijgesteld. Ja, inderdaad. Dat is ook... Maar goed, als ik dan die prijs zie, uh, 899 dollar, dan denk ik niet dat ze echt die prijs naar beneden hebben bijgesteld. Maar je zag bijvoorbeeld ook voor in laatste voordat we naar de Sinterklaas tips toe gaan, hadden over Windows, zeg maar. Je zag ook van de week naar buiten komen dat Microsoft heeft 40 miljoen Windows 8 licenties verkocht. Ja. In de eerste maand. En nou ja, niet iedereen was er echt negatief over, maar ook niet zo van halleluja. Maar als je kijkt... Nou, wat dat betekent voor Microsoft normaal. Want normaal, uh, de laatste jaar, verkoopt Microsoft iedere maand 20 miljoen Windows 7 licenties. Dus het is maar het dubbele in de lanceermaand van wat ze normaal al verkopen. Mm -hmm. uh, dus dat is echt heel weinig, zeg maar zelfs. Ja, zeker als je kijkt dat er gewoon nieuwe productgroepen zijn bijgekomen. Want Windows 7 tablets, die waren gewoon niet... Uh... Ja, en dit is echt maar. helemaal nieuw, hè? Dit is gewoon Precies, helemaal hun uh, nieuwe vlaggerding. Want ik neem aan dat een, een verkoop van een hardwareproduct ook als licentie gezien wordt. Ja, nou ja, dat is nog wel het derde probleem natuurlijk. Want niemand weet wat het betekent. Betekent dit verkocht aan, aan winkels die ze nog door moeten verkopen? Dat betekent dit verkocht aan OEM's die het op hun... Want voor Microsoft is dat een sale natuurlijk, hè, uiteindelijk. Ja. Dus, ja, pretty weird allemaal. Oké. Okay. Nou, kom eens met een leuke Sinterklaas-tip dan. Mijn Sinterklaas-tip... Ik, ik, ik dacht, ik ga, toen, toen we met het lijstje bezig waren, wat gaan we, wat gaan we doen? We gaan Sinterklaas tips doen. Toen dacht daar moet ik nog wel even over nadenken. <laughs> mijn Sinterklaas tip. Ja, mijn Sinterklaas tip zou echt zijn de, de Google Nexus 7, 32 gigabyte. Daar blijf ik bij. Maar ik vraag me echt af of dat je daar uh, gewoon even de, voor, naar, naar de mediamarkt of de BCC of uh, whatever kan. Ik, ik kan hem niet vinden. Ik ook niet. Dus, uh, en dat is echt wel jammer. Ja. Uh, oh well. Een andere uh, tip als je, als je een beetje hetzelfde uit, uit wilt geven. Uh, uh, Jarvik uh, vind ik wel een leuke tip. Ik kreeg toevallig uh, vannacht of uh, gisteravond een mailtje binnen. Vond ik wel een mooi mailtje van uh, een, een, een organisatie die doet, doet uh, uh, lessen organiseren voor hoogbegaafde kinderen. Plusklas heet dat. Het uh, is een, een organisatie zonder uh, winst weet ik veel wat. En die, die uh, waren zo onder de indruk van jouw uh, Jarvik review... Dat ze overwegen alle uh, hoogbegaafde kinderen in hun organisatie uit te gaan rusten met die Jarvik Santa-tablet. Oh. oh, zegt hij dan. <laughs> nou ja, dat is ja, dan. Geef die kids gewoon een iPad, jongen, dan hebben ze wat aan. Ja, maar... ja, niet dat ze aan die andere dingen niks hebben, maar kijk, als je het over hoogbegaafde kinderen gaat, dan. Uh... Uh, denk ik dat uh, juist het app-aanbod ook erg belangrijk wordt. En er zijn echt een heleboel wiskundige geschiedenis... allerlei echt super geoptimaliseerde voor, uh, voor thuisstudie-apps, zeg maar. Dus Genoel, dat zou ik, uh... ja, maar. Ja, goed, een iPad is toch wel duurder ja, ja, maar een mini valt op zich, ja, het is het 100 euro duurder. Alleen je krijgt er ook de tools bij, bij om die hoogbegaafde uh, curriculum vitae of nee, niet CV, maar een, een lesaanbod hm. te managen via de iTunes U app ja, en nee, iBooks Author dat en dat, zin, dat soort en dingen. Kinderen, ik denk, ik heb volgens mij kinderen van een jaar of uh, zes, zeven of zo. Dus die gaan uh, hmm. zes tot twaalf, dus die gaan naar Google Earth, YouTube en dat soort dingen. Maar goed, uh, dat, dat was een leuk compliment, want het was onder de indruk van jouw review. Dat was mijn punt eigenlijk. Uh, ja. Dus die Jarvik lijkt me wel een. een, een, een uh... Is ook een leuk ding, echt zeker weten. Ja. Uh, Oké. Okay. Um, ja nou ja, voor de niet zo ballers die uh, allemaal 50 euro uit willen geven. Ik weet niet wat het voor familie Martijn heeft. Maar mijn cadeautjes. Mijn cadeautjes zijn meestal een euro of twee. <laughs> nee, nee, mijn Sinterklaas tip is dat je uh, als je iOS-gebruikers in de familie hebt. Um, dat je dan via iTunes op de Mac of op de Windows computer kan je uh, een cadeautje uitprinten of via e-mail versturen. En uh, dat betekent dat je met jouw Apple ID een app kan kopen die je aan een ander kan schenken. Uh, dat kan natuurlijk van 1 euro tot weet ik veel wat de duurste app is. Maar daar kan je dus zelf wat in betekenen. En dan heb je de mogelijkheid om hem uh, via e-mail te sturen. Ik heb er eentje aan jou gegeven. Je, uh, dan kan jij misschien vertellen hoe je het moet uh, hoe noem je dat? Je krijgt een mailtje met een leuk gedicht. Uh... <laughs> ja, die had ik zelf geschreven hoor. En uh, daar staat dan een link Redeem uh, coupon volgens mij. Dat betekent wissel je coupon in. Misschien staat het ook in het Nederlands hoor, dat weet ik niet. Uh, daar klik je op en uh, word je naar iTunes gestuurd. Of als je uh, erop klikt op je iPhone of iPad, uh, word je ook gelijk richting uh, de bijbehorende ja, applicatie gestuurd. En dan heb je uh, een applicatie. Die wordt die gedownload, gratis. Oh, oké, okay, dus cool. Voor uh, gratis. Is super. Ja, hoor. Ja, daarom is het uh, nodig. Maar moet je, moet je zelf precies. een iPad of een iPhone hebben om het weg te geven? Nee, nee. Het nog. Het kan niet eens vanaf je iPhone of iPad. Okay. Je moet het echt via de Mac doen, zeg maar. Of uh, via, via iTunes doen, uh -huh. zeg maar. Uh, dus dat, dat is. Kijk, het is jammer dat het Het komt bij iOS 5 namelijk ook via de iPad zelf hoor, maar dat kan dus nu niet meer. Uh, ...sinds iOS 6, sinds de nieuwe App Store. Ik weet niet of het nog terugkomt, maar dat kan dus in ieder geval niet meer. Uh, wa maar wat ook dus kan, is dat je het kan uitprinten. Dan krijg je dus gewoon een, een, een, in je printer krijg je een code met, een, met het logo van de app erbij... ...en uh, een gedichtje of weet ik veel wat voor tekst je erbij zet natuurlijk... ...als het een ander type cadeautje is. Mm -hmm. En dan kan je het bijvoorbeeld in een schoen opvouwen hè, en in de schoen doen zochtens. Uh, en dan is het zo dat je net zoals dat je het iTunes er goed opwaardeert dat je gewoon een code krijgt en je vult de code in... en dan begint de app te downloaden. Okay. Ook super makkelijk. Ah, oh, cool. Dat is, een, dat is wel een leuke tip... want het hoeft, het hoeft allemaal niet veel te kosten. Hè? Kijk, we, we hebben het altijd Precies. wel over tablets... En, uh, van honderden euro's en uh, iPads en uh, server tablets. Oh, wat ik wel... Ja. Ik weet niet of ik het vergeten ben in het artikel... maar dan wil ik het in ieder geval nu erbij zetten, uh, zeggen... Je, op een of andere manier gebruikt hij alleen... Uh, je betaalmethode die, die je vaste betaalmethode is. Dus uh, in mijn geval is dat klikken bij die aan de bank is uh, gekoppeld... Uh -huh. Want als je te goed hebt nog, ik had nog 7,75 euro te goed, uh, dan gaat het niet van je te goed af. Oh, dat is wel vreemd. Ja, het is een beetje apart, uh, maar oh wel, ik bedoel, uh, niets onoverkomelijks lijkt me. Nee, nee. Tenzij nou je ook te goed hebt. Dus uh, uh, Precies. Nou goed. Maar goed, dat is wel goed om te weten natuurlijk. Maar dat, uh, dat was het. Ja, leuke tip. Uh, absoluut iets waar ik ook... Uh, gebruik van gaan maken, want ik wist het ook niet. Tenminste, ik, ik had er nooit van gehoord, dus uh, leuk. Ja, nee, maar zo kan je eens een keer een leuke app of zo aan iemand cadeau doen, toch? Ja, zeker. Oké, okay, um, nou, roep jij nog een keer de mensen op om mee te doen aan uh, de Tabletsmagazine winactie? Ja, ga absoluut even naar tabletsmagazine.nl. Daar kan het je niet ontgaan dat we ergens een actie hebben lopen... Met, uh, door middel van banners en, en berichten die je, die je ziet staan... Daar vind je ook weer een link en daarmee kun je heel simpel even meedoen. Uh, je e-mailadres en je naam invoeren is in principe het enige wat je hoeft te doen. De rest kun je ook nog allemaal delen via social media, moet je allemaal zelf weten. Um, maar dan maak je dus kans op alles wat we deze week weggeven. En we zijn pas net begonnen, hè? we hebben net een Point of View pro -tab weggegeven. Vandaag een paar mooie cases en er komen nog allemaal leuke tablets, accessoires, e-readers en dergelijke voorbij. Dus uh, ga zeker naar tabletsmagazin.nl en doe mee. Oké, okay, en vervolg Tablets Magazine en zo op Twitter. En, uh, ik ben Sam, Sam Rijver op Twitter. En uh, that's it. Tot, volgende, Tot week. volgende week.